Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Israël ontkent dat er gevechtspauzes zouden komen in het noorden van Gaza, schrijft een Israëlische krant. De Amerikaanse regering zei eerder vanmiddag dat er vanaf vandaag, iedere vier uur lang, niet zou worden gevochten... om mensen de kans te geven naar het zuiden van Gaza te vluchten. Maar Israël vecht gewoon verder, zeggen medewerkers van premier Netanyahu, zolang er geen gijzelaars worden vrijgelaten door Hamas. Israël wil wel verder praten over routes waarover hulpgoederen het gebied in kunnen. De afgelopen 12 maanden waren wereldwijd de warmste ooit gemeten. Ook in Nederland was dat te merken. In de zomer was het hier 1,3 graden warmer dan we gewend zijn. Dat komt door klimaatverandering en een weerfenomeen waardoor oceanen om de zoveel tijd opwarmen. Slechts in twee landen was het kouder dan normaal. IJsland en Lesotho. In Madrid is een bekende Spaanse politicus neergeschoten op straat. De man van 78 is de oprichter van een rechtspopulistische partij. Hij is in zijn gezicht geraakt en ligt bewusteloos in het ziekenhuis. De politie gaat uit van een gerichte moordaanslag. Er is nog niemand opgepakt. En de frikandellen salade van een slager uit Goorle in Brabant is niet aan te slepen. De basis is natuurlijk tukken frikandel, zegt de slager. En dan gaan we de eigen gemaakte mayonaise als eerste erbij doen en de originele Joppie saus, gefruite uitjes, wat sweet chili saus. Nou, de finishing touch, wat uh, mini-frikandeltjes. Nou, dan kunnen we de klanten blij gaan maken, hoor. ja, dat blij maken, dat gebeurt, merkte de regiokrant B en de Stem. Want het delen van de vleessalade op TikTok draagt zeker bij aan het succes. U durft eraan, die salade. Oké, ik neem het mee voor mijn man. We hebben het uh, gezien op uh, TikTok-filmpje en uh, die leek het interessant. Ik was gisteren geattendeerd door mijn dochter. die had TikTok-filmpjes gezien. En ze zegt, pap, je mag uh, niet thuiskomen zonder dat jij een bakje salade bij meeneemt. Volgens de slagen hebben ze de salade speciaal voor zaterdag bedacht. Dan is het de elfde van de elfde en dat is de aftrap van het carnavalseizoen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht vallen er aan de kust nog buien. Op andere plekken droog. Morgen opnieuw wisselvallig. Dan een graad of tien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland loopt de avondspits nu ook op zij. Maar er staan best nog wel wat files uh, mede door ongelukken. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de en hilversum Noord rijdt het langzaam over 8 kilometer. Vertraging in een kwartier. dat komt, dus, komt dus door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwemeer. 7 kilometer file rijden en 20 minuten op onthoud. En tenslotte nog de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Oeverdorp en Aalsmeer. Hier is dus een ongeluk gebeurd, zojuist nog. De linkerreisdok is dicht, vertraging is een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 drop sunlight porcelain skin Er schijnt er nog iets uh, aan te komen wat betreft de zwanenzang van deze Frans de Blaak. Oftewel Francis Alban Blake. En het is uitgevoerd door de heer Bond. In dit geval dus niet PJM, maar zijn broer Frank. Uh, die dit uh, voor zijn rekening heeft genomen. Welkom bij deze Alternative FM. Uh, je hoort de blisters. We begonnen met Francis Alban Blake. En ik verklap je nu al, we sluiten het er straks ook helemaal mee af. Dus helemaal aan het eind uh, komt er nog een uh, nummer... ...van Francis On Black. En dat is er waarschijnlijk een die op de EP... ...de zwanenslang uh, komt te staan... ...volgens velen. Maar goed, uh, dat gaan we straks uh, nog allemaal meemaken. Nu, in dit uur... ...gaan we praten met Olanda Loos. En hij schijnt ergens op vakantie te zijn... ...en ik uh, zit met uh, allerlei... ...audiobestanden, want ik heb ergens... ...weer iets niet opgeslagen... ...in een, een of ander uh, Outlook-systeem. Dus ik moet weer helemaal in mijn grijze bovenkamer... ...nog weer alles gaan opzoeken van wat had ik ook alweer op dat lijstje allemaal staan. Het meeste heb ik uiteindelijk dan toch nog weer een beetje weten terug te halen. Maar uh, je moet uh, me niet kwalijk nemen dat, het, en dat een aantal dingen dus helemaal niet uh, uh, in orde zijn. Maar goed, uh, zo goed en zo gwaardig als het kan uh, heb ik dat uh, voor elkaar gekregen. Loes, daar gaan we straks in dit komende uur mee praten. Straks verderop in uh, de uitzending Sven Ros. Want ook hij heeft nieuw materiaal. We draaien dan in dit geval een van de meest recente singles die hij heeft uitgebracht. En waarschijnlijk komt hij ook op de EP te staan. De nieuwe EP. Wel te verstaan, want die komt morgen uit. En er zit natuurlijk ook nog, er zit nog een gesprek in. En dat is in het laatste uur. Afhankelijk was het met Sanne Strijbis. Maar die moest helaas afmelden. En ze laat het over aan de drummer van de band van Yuri Dijs. En dat is Jim Versteeg. Die uh, gaat uh, vertellen over wat er nog allemaal van de band op stapel staat. En dat is best nog wel wat, uh, wat we kunnen melden daarover. Want er komt een EP aan van deze debuturende band uit Den Ilp. Want daar komen ze vandaan. Um, natuurlijk ook nieuwe muziek. Hageltje nieuw. Want dit is bijvoorbeeld Hele Hagel de Jong. En dit uh, is Van Merle. En dat nummer dat heet Onder Water. Jij mag me zien zoals je niemand zag En ik blijf misschien omdat ik niet anders kan En je loopt door mijn hoofd En alles waar ik vandaag in geloof Langzaam verdwijnt Tijd ik geven, tijd ik geven, tijd. Mm. Waar ben ik verdwaald? Oh uh. Hij uh, gaat uh, morgen zijn EP uitbrengen. En dat uh, zal hij doen uh, met onder de titel How My Dreams Are Made. En daar staat dit uh, mooie nummer stil. En dat is een van die nummers uh, die op, dat, uh, op de EP staat. Eigenlijk zeg ik, het is, een, uh, is helemaal geen EP. Het is echt een album. Want er staan uh, acht nummers op. En ik denk vanaf uh, zes mag ik dat, uh, toch meer, eigenlijk een album uh, rekenen. Maar goed, uh, ik ga er niet over. Dus. Maar uh, uiteindelijk zijn daar, staan er een aantal persoonlijke songs op. En uh, waar, nou ja, een aantal. Maar uh, ook een aantal nummers die iedereen voor eigen interpretatie kan uitleggen. Want dat is het mooie aan muziek. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Merle met haar nieuwe single. En dat nummer dat heet Onder Water. Afgelopen zondag um, trad niet alleen PJ een bond op in de waag. Maar was er ook nog een bekende die wij hier ooit in de studio hebben gehad. en Dat is Joelle Charon. Goer Jaran heet zij voluit. Maar die naam uh, die is uh, bijna niet uh, uit te spreken. Dus daarom heeft ze dat, uh, dat voorste gedeelte er een beetje afgehaald. En noemt ze zich tegenwoordig uh, Joël Jaran. En uh, een van de nummers die ze vrij recent heeft uitgebracht... is dit uh, hele mooie nummer. En dat nummer dat heet Forgive Me. When you do light slips through the door The subway shakes my floor The clocks held they 34 hours But the afternoons already come and gone Of some. Sudan. De Madeland bombardement. Terwijl ik loop de stressen om centen. Is toch scheef? Mijn neef verloor twee matties Tijdens protesten progressief Gesniperd vanwege hun dreads Mijn opa bijna dood, kogel vloog langs zijn hoofd Schilder maar aan haar of hij was van zijn leven beroofd Mijn tante die me heeft leren lezen, heeft het leven verlaten Zonder haar man hield ze het niet meer staande Mijn pa wou me niet zeggen dat het zelfmoord was ik zeg dit, met pijn in mijn hart, hoop dat ze herenigd zijn Voorbeeld voor gezonde liefde waren zij voor mij Ik was nog klein, gezondheid, veiligheid, vrijheid en leven Omdat we niet voorbeen en het ons is gegeven Vergeten, we het vaak te waarderen tot het weg is Dan is het alles wat onze hartjes begeren, Halfvol. vol of half leeg, je kan appreciëren wat je hebt. Of kijken wat er niet is en zitten in stress. Whatever happens, yo. Hoe kan Steep ik mijn vriend celebreren als waar ik vandaan kom? Mensen niet vrij zijn, zitten in pijn. Hoe kan het leven zo zijn? Hoe kan het leven zo zijn? Maar leven je al Dus hadden we hem in de uitzending, deze Razin. Uh, toen uh, ging het over Creeper Maine en over uh, de vierdelige uh, films die hij had gemaakt. Eigenlijk short films in de vorm van een clip. Die bij het, uh, een van de eerste dingen die hij uit had uh, gebracht. Een van, uh, ik geloof een album wat, uh, wat erbij hoorde. En daarvoor eigenlijk nog een, uh, een uit de kluiten gewassen EP. Want uh, daar uh, stond het allemaal op. Maar hij kondigde in dat uh, telefoongesprek al aan... dat hij iets zou gaan doen onder zijn eigen naam. Waarbij hij eigenlijk uh, een beetje ook... Uh, ja, nou, een beetje, beetje bol uh, zijn eigen achtergrond daarin beschrijft. Want Razin komt... Uh, nou, tenminste hij niet, maar zijn uh, familie hebben roots en wortels liggen in Soudaan. En dat, uh, dat hele verhaal, dat grijpt hem natuurlijk enorm aan. En daar heeft hij dus een aantal nummers over gemaakt. Bovendien zal hij ook in um, Vanguard, heet dat, heet dat uh, een, een avond in Paradiso zijn. Ik weet niet precies wanneer, maar dan moet je even kijken. Het is uh, volgens mij ergens uh, eind november, ik denk over een week of twee, drie... Uh, dat je daar uh, terecht kan. En dan doet hij dat samen met Sofia Habib. Heet de Dame. En uh, dan zal dan een avond worden gevuld met. Uh, ja, eigenlijk. muziek wat je niet 1, 2, 3 uh, verwacht. En ook zeker niet in de taal die je uh, verwacht. Uh, da dat is de reden waarom ze dat uh, bij Paradiso. in de bovenzaal hebben belegd. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Joël Charon. We gaan er nog eentje doen en dan gaan we praten met. Hollandaloes of Hollandaloes? Want je spreekt de Haniërs uit. En achter Hollandaloes schuilt Marnix Ducroque. En dit is In Waves. I have been lost at sea for days My boat, it was sinking But now I see the coast ahead Now my head, it is steady anyways, But it still drags me down to the seabed Now I am floating Now you grab my hand right in time Now my head it is steady It waves You said I am okay, well maybe I am Hope you never lose the light in your chest I am okay, well, maybe I am Like the trees, I lose my leaves in the cold I've been buried in dirt for days I've been polluted by germs But now my eyes are shining in the sun Now my head it is steady in waves Road ahead in my be hour. Now I'm only dreaming that I'm dancing with the rising moon. So my head it is steady in waves. You said I am okay, well maybe I am. Hope you never lose the light in your. Said I am okay, well, oh, maybe I am. But like the trees, I lose my leaves in the cold. Ollandaloes en In Waves met, uh, met degene die volgens mij hoort was Melin Moon. Klopt toch Marnix? Goedenavond. Goedenavond, dat klopt helemaal. Ja, ja want uh, Marnix uh, schuilt achter Ollandaloes, uh, maar kennen we nu al een wat langer. Want uh, we hebben al elkaar eerder gesproken in een vorig muzikaal leven. En dat was het leven van The Last Wave. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb wel altijd de beide dingen tegelijkertijd gedaan. Oh, hoor. kijk, zie je, dat bedoel ik. Dus uh, heb, ik het, heb ik het helemaal verkeerd. Maar goed, ja, uh, uh, yeah, nou ja, we, we kennen je, tenminste, ik ken je nu van de laatste jaren, dat je meer de flamingo-gitaar uh, ter hand neemt in dat opzicht. Ja, dat is de Hollanda Loose uh, Act, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. Uh, en daarnaast heb ik ook ja, de Last Waves Act gedaan. Uh, ja, je kan alleen niet twee dingen tegelijkertijd doen. Nee. Soms dan, uh, was het ene wat meer dan het andere. Ja. Maar het is wel op dezelfde tijd is het uh, een beetje begonnen met opnemen. Mm -hmm. Maar nu, uh, nu is het uh, zeer vooral uh, Hollanda Loes. Want het, dat gaat, uh, gaat lekker. Ja. Even over die naam. Want uh, Hollanda Loes. Ik, ik, ik denk zo te weten waar het een beetje vandaan komt. Nou, uh, Hollanda lijkt me duidelijk. En Aloes. Ik denk dat dat iets met Andalusie of zo te maken heeft, of zie ik dat verkeerd? Andalus, ja zeker, Hollanda en Andalus in elkaar. Ja, zeker, dat zie dat... De dat... uh, <laughs> provincie van uh, Spanje waar de flamenco vandaan komt. Ja, ja. Heb je, nou ja. Dan is het meteen ook een open deur intrappen, maar wat heb jij met dat, uh, met dat land en vooral met die streek? Nou, dat kwam eigenlijk later. Ik, ik ben per ongeluk flamenco-gitarist geworden in Nederland. <laughs> <laughs> Ja, dan kom je erachter dat je toch wel een keer naar Spanje moet gaan. Yeah. Ook verhuizen. Yeah. Um, en dat heb ik later gedaan. Um, en, en de naam Hollanda Loes heb ik eigenlijk gekregen van een ander artiest, Seb Hart. Een mm. singer-songwriter uit Barcelona. Yeah. Want ik speelde hiervoor de flamenco onder de naam ja uh, yeah. En uh, dat vind ik een mooie achternaam van mezelf. Alleen het is verschrikkelijk om hem te onthouden. <laughs> ja. Ja. Dus toen kwam hij met uh, de naam, hé, hey, ik heb een naam voor jou. En dat is Holland-Aloes. oh wauw, die heb ik dan nou overgenomen. Ja. Dus ik heb het niet zelf bedacht. Niet, niet zelf bedacht. Nee, oké. Okay, maar het uh, is inderdaad de combinatie tussen Andalusië en uh, de Holland-Nederland uh, eigenlijk in dit, in dit geval. Dat uh, lijkt me wel duidelijk. Uh, maar daar hadden we het dan net over gehad. Uh, waar, waar, waar, waar zit jij nu? Uh, waar, waar ben jij nu? Ik zit een beetje in Oost-Nederland. ah Ik uh, ben eventjes aan niks. Ja. Maar uh, ik speel vanavond wel ergens in een of ander theatertje waarvan ik de naam niet meer weet. Oh, oh dus dat. Uh, de, uh, toevallig ook met uh, de Mel in Moon, of zie ik dat verkeerd? Uh, nou, ik zou wel willen, maar Mel in Moon die heeft een hekel aan optreden, dus die treedt niet op. Oké, okay, oké. Okay. Um, maar uh, is dit eigenlijk ook een beetje de opmaat naar een ja, materiaal wat we in de toekomst meer van jou kunnen gaan verwachten de komende tijd? Nee. Dit is juist een, een uitstapje, wat mm. ik altijd al heb willen maken naar uh, de surf uh, singer-songwriter. Het is dus een beetje uh, Jack Johnson-achtig. Mm. En uh, dat kon ik niet doen met uh, The Last Wave, want die jongens die, die snappen dat hele surfen niet. Nee. En uh, ja, dan word ik het niet. En toen heb ik een um, oproep geplaatst op de golfservers uh, Facebook van, uh, van Nederland. Yeah. En toen kwam deze jongen eruit gerold, uit, uh, ja, uit Noordwijk. Yeah. En toen heb ik zijn nummers gecheckt en toen dacht ik, oh, wat tof. Yeah. En toen hebben we besloten om een paar liedjes samen te maken. Gewoon als uh, collaboratie en het was gewoon hartstikke leuk. Ja, het is dus eigenlijk meer een studioproject als ik je zo hoor. Dat klopt zeker, ja. ja. Ik had dus uh, die paar nummers had ik al een keer, sommige ervan zelf, op een andere manier uitgebracht. Mm -hmm. Maar dit was eigenlijk de bedoeling en nu kreeg ik een kans om dat dus nog een keer te doen. Um, dus ja, ik hoop dat het wat hoort dat ze in een afspeellijst komen en dat... Uh, ja de beach uh, ze een beetje willen gaan draaien. ja uh, Is het niet uh, alleen jammer dat we dus nu in november zitten en niet uh, bijvoorbeeld uh, volop in de zomer? Want uh, als ik het zo hoor uh, was dat misschien beter geweest dat je misschien in de zomer dit uh, had uitgebracht? Of zie ik dat verkeerd? Nou. Ja, het is misschien een beetje een flauwe vraag, maar goed. Maar uh, ik stel hem toch eventjes. Ja, nee. Prima vraag. Um, ik, ik kijk, heel veel van die, die uh, strandteentjes zijn weg, maar ja. We staan er ook nog, we staan er ook nog steeds een aantal, hè? Ja, dat, nou ja, je kan natuurlijk wel je warme uh, geluid uh, creëren, natuurlijk, hè? Zo'n strandpalfioen. Als het buiten toch ja. nog een beetje dat regen tegen de, tegen de, de ruiten aantikt... en het waait nogal een beetje hart... kun je dat natuurlijk wel warmbloedig aankleden. Dat is dan weer wel een, uh, een dingetje, toch? Ja. ja, nou kijk, afgelopen zomer uh, kwamen er al twee uh, singeltjes vanuit. Ja. Um, dus ja, die pak je dan ook mee. Ik denk, ja, de, iedereen die... Met dat, dat uitbrengen van een album willen mensen altijd uh, de dingen spreiden. Want ik heb zo'n platenlepeltje uit, uit Spanje. Mm. En die, die hadden dan dit idee, ja mij boeit het allemaal helemaal niks. Ik wil gewoon het ding uitbrengen. Ja. En als zij dan zeggen, ja dan moet eerst twee singles komen. Ja, ik, zeg, ik vind dat mijn best. <laughs> ja. ja. ja. Nou ja, dus, maar, maar, maar, maar dat heb je volgens mij inmiddels al uh, gedaan. Want uh, ik heb Easy Rolling heb ik, uh, bijvoorbeeld al een, uh, al een aantal keren even laten horen. Dus, dus ja. Oh, wat leuk. Ja, ja sowieso. Maar um, zijn het eigenlijk ook nog uh, nummers die al eerder in uh, bijvoorbeeld bij The Last Wave zijn uitgebracht? Een aantal? Of zijn het ook compleet nieuwe nummers? Um, nou ja, ze zijn eigenlijk wel nieuw. De, de basis van twee nummers zijn van uh, The Last Wave, uh, heb ik ze daarvoor uitgebracht. Mm. Ja, dat is heel anders ingespeeld en ook anders ingezongen en een andere tekst. En, en bijvoorbeeld, ik speelde op de gitaar dan met de plek, maar nu doe ik dat met mijn vingers, dus het is veel meer, ja, Jack Jones nog softer. Mm. En uh, Melly Moon, die heeft dus ook een paar liedjes, die had hij helemaal solo gedaan. Ja, en nu zei ik tegen hem, joh, het zijn leuke liedjes om een hele band te doen en die staan dus nu voor die met een band erop. Dus, yeah. um, ja. Ja, dus Dusdanig toch wel nieuw en. Uh, ja, de nummers vallen mooi op zijn plek, eigenlijk. Ja, ja, nou, nou, nou weet uh, ik ook dat jij uh, onder. Nou, je zei het al eerder, hè, Ducrook En uh, later, dus uh, nu onder deze naam. Uh, ook instrumentale dingen hebt uitgebracht. Uh, uh, maar is dat ook. Wat, wat, wat doe je liever? Instrumentaal of. of uh, toch ook met. Uh, met vocalen? Ja, ik vind de afwisseling eigenlijk gewoon het leukst. Ja? Dus uh, de ene keer. Uh... Uh, instrumentaal. Op een gegeven moment ben ik er klaar mee. En dan doe je een zang en op een gegeven moment ben je daar klaar mee. En dan ga ik er weer instrumentaal. <lacht> ja. um, bij dit album staan dus uh, ook nog drie solo-nummers van mij uh, instrumentaal erop. Ja. Um, dus uh, ja, het is, het is gewoon een grappig uh, project geworden eigenlijk. Ja. eigenlijk. En, en die Melon Moon is echt niet te porren om uh, op het podium uh, te gaan staan. Dat is hij niet voor te porren ja nou ja, ja. Gewoon, uh, hij heeft het wel eens gedaan maar hij vond het gewoon niks nee nou ja dan denk ik, ja dan ga, kan ik jou ook niet uh, ga ik je niet verder overhalen of zo. nee nee nee maar, um, uh, wat, uh, maar even dan wat anders want je, je zit nu in Oost-Nederland en je gaat uh, zo direct een optreden doen wat, uh, wat uh, ga je daar uh, laten horen ja dat is gewoon uh, solo Olanda Loes. dus uh, psychedelische flamenco ja waarvan uh, ik ook wel een liedje ga spelen die dan als solo op dit album staat uh -huh. Um, ja, dat zijn eigenlijk de meeste ontwikkelen die ik doe. En tegenwoordig als ik dan met mijn band speel, de flamenco band, mm. dan switch ik ook van gitaar. En als ik dan ja, de tafsnare gitaar heb, dan kan ik dit nummer ook spelen. Ja. Uh, maar dan is het instrumentaal en in plaats van de zang heb je dan een trompet of een, of een, of een viool die de leiding neemt. Ja, ja, ja. Um, um, ja, want, want merk je ook uh, bijvoorbeeld de, de type muziek wat je maakt? Hè? Want het is Flamengo en jij geeft er dan uh, weer een uh, psychedelische rand uh, eraan, uh, zeg je net. Uh, maar merk je wel dat daar een belangstelling voor is? Voor de muziek die, uh, die Flamengo heet te zijn hier in Nederland? Ja, steeds meer. Want ja. uh, het wordt steeds warmer. Ja. En iedereen die wil iets Spaans. En dan, uh, ja, dan, dan moet je mij hebben. Ja. En ja, je zou bijvoorbeeld echt een flamenco kunnen neerzetten in Nederland. Maar heel veel mensen vinden dat kut in Nederland. omdat ze het veel te hard vinden. Het is heel schreeuwerig en, en diep. En, ja, ik vind het prachtig. Maar ja. Ja, de meeste Nederlanders trekken geen flamenco. Dus wat ik doe is... Ik haal de techniek en de klank eruit. Maar dan maak ik er gewoon een soort popliedje van. Ja. Dus het is veel toegankelijker wat ik doe. En da ja, daar blijkt dan eigenlijk nog een, een veel grotere... Uh, publiek voor te zijn. Maar ik heb iets nieuws gedaan. Dus ja, het duurt wel eventjes voordat hij dan uh, verder komt, zeg maar. Ja. Maar er zit een hele stijgende lijn en daar ben ik ja. erg blij mee. Ja, uh, en een van, die uh, een van die merkbare dingen, dat is dus vanavond uh, in uh, dat theater waar je zo dadelijk gaat optreden. Ja. ja, ja nou ja, Ik vond eigenlijk de twee keer in uh, Patronaat vond ik nog veel leuker, maar mm. uh, dit is ook prima. Ja. Oké, okay, nou um, even voor alle duidelijkheid. Um, waar ben jij ook te vinden op het wereldwijde web? Ja, Hollanda Loes. Uh, dus zeg maar, Hollanda is dan met één L. Hè? Je, ja. schrijft, je schrijft op Spaans. Ja. En uh, Loes, L-U-Z, ligt aan elkaar. Dus uh, Holanda Loes. En dan vind je mij uh, overal en nergens. Ja, ja ook op een uh, website? Of, of niet? Uh, ja, ook. HolandaLoesMusic.nl L ...of .com. Volgens mij was .nl. Oké, okay, nou, in ieder geval... Uh, ...daar ben je op uh, te vinden. Nou, hier is Hollande uh, Loes en Melon Moon ...met uh, het nummer Easy Rolling. When I look at the horizon, happiness is coming, I am free.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 Ja, dat was hem inderdaad. Stijn in de uitvoering, zoals hij uh, zei dat hier heeft uh, gedaan... in onze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van eind september. Want uh, toen was hij hier. En uh, toen uh, voerde ze dit nummer uh, akoestisch uit. Sur le En uh, ja, uh, normaal gesproken zit daar natuurlijk een hele single bij. Hollanda, Hollanda Loos met uh, Melling Moon. Hoorde je voor met Easy Rolling... Uh, dit is ook een heel leuk uh, gezelschap. Ze schijnen ergens uit uh, de buurt van Den Haag zo'n beetje te komen. Ik heb het over de autoriteit en het nummer dat heet Snipperdag.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 Je moet maar zien hoe je stand houdt. Uitgeplust en opgebrand. Je hobbelt te lang door op de vel van je lege binnenband Totaal ingekakt, je zin aan je tax. Hé, de ring is nog een snipperdag. Even geen couper en een stropdas Maar heel de dag bad je as en pantoffels aan. Gas terug en een tandje eraf, iedereen die het snapt. Tijd voor een snipperdag. Net in de baas tijd. Met je haal, nog een biertje voor mij. Als terug en een tandje eraf, iedereen is af.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 Gas terug en een tandje eraf, iedereen die het zapt Tijd voor de snipperdag Een hobbel je maar door op de vel van je lege binnenband. Totaal ingekakt, je zin aan je tax. Forgot the things I should regret. No regrets. Serious. No regrets. Blanco, samen met Mies, daarvoor hoorde je de autoriteit met Snipperdag. Eh, we gaan eh, gauw verder, want dit is ook redelijk recent en dat komt weer uit het hoge noorden. Sarah Holverda heet zij en Overkill. We to road map, out of the lair, niet zo lang geleden is dit uitgebracht. Ik denk een week of twee, drie terug. Uh, maar ze komt uh, volgens mij... ergens uit uh, Friesland. Deze Sarah en dat uh, nummer wat je hoorde... is het titelnummer van de EP... die ze daar heeft uitgebracht. Het nummer dat heet Overkill. Uh, we gaan uh, op... richting het uh, nieuws van 8 uur. En dan hebben we... in het volgende uur hebben we daar ook nog... het een en ander in zitten. Zoals bijvoorbeeld een gesprek... met de heer uh, Sven Ros... Um, zijn echte naam is Sven Reus. En hij gaat morgen ook weer een uh, nieuwe EP uh, uitbrengen. Is niet het enige, want uh, Sven zal ook zeer binnenkort, dat is over anderhalve maand, nog niet eens eigenlijk al uh, een anderhalve maand. Want ik denk dat het een week of vijf is. Uh, dan komt hij hier samen met Sterren Welding. en dat is nog uh, heel erg uniek. Om beiden hier in de studio te hebben. Beiden zijn hier ook alle twee geweest, dus dat maakt het dan toch wel heel speciaal. A very short story van de heer P.E.M. Bond. Tot aan het nieuws van 8 uur. I loved you then, on the rooftops of Italy